omdat gevreesd werd voor haar veiligheid ging een Ember-Alert uit. Duikers van de politie hebben het lichaam van de vermiste Orlando Boldewijn gevonden. Er werd naar hem gezocht in de Haagse wijk Ipenburg, waar Orlando voor het laatst was gezien. Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekend. Orlando werd sinds vorige week vermist. Hij had op de dag van zijn verdwijning afzonderlijk met twee mannen afgesproken. Een van hen zei tegen de politie dat hij Orlando na hun afspraak had afgezet... in de wijk waar nu zijn lichaam is gevonden. Op meerdere televisiezenders is vanavond Mies Bouwman herdacht. Veel programma's zeggen door haar te zijn geïnspireerd. Mies Bouwman was al sinds de jaren 50 op tv. Ze was onder meer omroepster en presentatrice. Met de marathonuitzending Open het Dorp... presenteerde ze de eerste grote Goede Doelenactie op tv. Onder andere Robert ten Brink en Cornel Maas... prezen haar voor haar nuchtere kijk op televisie maken. Mies Bouwman is vanmiddag thuis overleden, omringd door haar naaste. Ze was 88 jaar oud.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 Morgen afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. Het gaat zeker 1 graad vriezen. Woensdag zonnig, maar flink koud. In het weekend komt de dooi. Dit was het NOS-journaal. B Verkeersinformatie. Met 20 minuten vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Pest en Moergestel staat 2 kilometer file door een autobrand. De rechte rijstrook is dicht. Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt.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 Robert Neder en Renze Klamer. Ja, daar zijn we weer langs de lijn in de omstreek... en we zijn er nog tot 11 uur. We praten zo verder in het sportforum met Iwan van Duren... Bart Vlietza en Hans Klibbes. En met name over het succes van de Nederlandse schaatsers. De coaches ook, maar ook de Nederlandse coaches in buitenlandse dienst. En we bespreken wat er toch aan de hand is met Feyenoord. Ja, dat uh, zometeen. Um, we gaan eerst even naar het nieuws dat u zojuist ook al hoorde in het NMS-journaal. Want duikers van de politie hebben de vermiste Hollander Boldewijn gevonden. De zoekactie was in het water rond de straat uh, Butkerwater... als ik het goed zeg, in de Haagse wijk Ippenburg. Daar was Hollander voor het laatst gezien. We hebben contact met verslaggever Robert Bas bij de Vindplek. Dag Robert, goedenavond. Is, goedenavond. Is al duidelijk hoe hij om het leven is uh, gekomen? Nee, dat zal sectie moeten gaan uitwijzen. Uh, hij is niet zo lang geleden nog gevonden. Ze hebben nu net vastgesteld dat het inderdaad om Orlando gaat. Uh, de locatie waar hij is gevonden, daar gaan ze morgen nader onderzoek doen... kijken wat daar precies te vinden is. Maar het zal met name de sectie zijn die moet uitwijzen hoe hij om het leven is gekomen. Ja, En waarom zijn ze uh, gaan zoeken uh, in de buurt van de plek waar hij uiteindelijk gevonden is... Ja, dat is niet zo heel ver weg van de plek waar hij zou zijn afgezet door iemand met wie hij een afspraak had gehad bij de bushalte. Maar de politie zei ook zojuist dat er specifieke informatie was binnengekomen vanmiddag. Dat ze op de plek moesten gaan zoeken waar ze uiteindelijk hem ook hebben gevonden. En wat die specifieke informatie is, dat wilde de politie in het belang van het onderzoek nog niet zeggen. Maar het was hele gerichte informatie. Ze wisten waar ze moesten gaan zoeken. Ja, hij was vermist sinds vorige week zondag. Uh, is, is bekend wat hij toen heeft gedaan? Hè? Want je zegt dat hij is dan afgezet bij die bushalte. Dus tot dat moment was hij bekend? Ja, nou, hij had uh, via een dating site van homoseksuelen homoseksuele had hij afspraken gemaakt. Die dag had hij twee afspraken. De laatste afspraak was met iemand uit Den Haag. Die heeft hem afgezet bij de bushalte. En vanaf dat moment ontbreekt elk spoor van hem. Ontbrak ieder spoor moet ik zeggen. Uh, hij, zijn telefoon was niet meer bereikbaar. Uh, hij stuurde nog wel twee berichtjes naar zijn moeder uh, dat hij wat later zou komen. De familie twijfelt enorm of die berichtjes wel van hem waren. Uh, ik vroeg ook aan de politie zojuist van uh, uh, houden jullie nog steeds rekening met een misdrijf? En dan zeggen ze ja, we houden nog steeds alle opties open. Uh, een sectie zal moeten uitwijzen hoe die om het leven is gekomen. En waarna ook uh, het onderzoek op de plaatsen ligt, zoals het zo mooi heet. Dat zal toch nog veel meer aan het licht moeten gaan brengen. Oké, okay. Robert Bas, dank voor nu. Gaan wij uh... verder met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, de Olympische ploeg is terug in Nederland. Het KLM toestel waarmee de atleten vlogen werd het laatste deel van de vlucht begeleid door twee F16's van de luchtmacht. Enkele honderden toeschouwers die stonden in het Olympisch Stadion van Amsterdam om de sporters te huldigen. Wij waren er ook bij. Zometeen een reportage. Red Bull Racing is goed begonnen aan de testweken voor het nieuwe Formule 1 seizoen. Daniel Ricciardo reed de meeste rondjes en zette de snelste tijd neer. En morgen stapt Max verstappen in de RB14. En Bader Hari is terug in de ring. Komend weekende staat hij tegenover een Hesti Gerge uh, of Gerges. Uh, ik hou het op Gerges. Dus het is voor uh, Harry zijn eerste wedstrijd sinds uh, de verloren partij tegen Rico Verhoeven, eind 2016. Het zelfvertrouwen is nog altijd groot. Ik denk dat ik nog steeds de beste ben. Ik denk in de vorm uh, die ik nu ben. En uh, hoe ik me nu voel, zowel lichamelijk als geestelijk, denk ik dat ik zaterdag zal bewijzen dat ik nog steeds de absolute top ben. Er komen nog geen videoscheidsrechters bij wedstrijden in de Champions League volgend seizoen. Dat heeft UEFA-voorzitter Alexander Tseverin gezegd. We zijn niet per definitie tegen het middel, maar ik zie nog te veel verwarring, stelde de Sloveen. Op het WK in Rusland zal de videoscheidsrechter wel actief zijn. En de halve finales van de KNVB-beker kunnen woensdagavond misschien niet doorgaan vanwege het koude weer. De gevoelstemperatuur, zou een, gevoelstemperatuur jawel, zou een te groot ongemak zijn voor de supporters. Mag niet meer van diems te gaan. Nee, het doorgaan van AZ Twente en Feyenoord tegen Willem 2... wordt heroverwogen als de gevoelstemperatuur onder de min 15 gaat. Wie bepaalt dat dan? Ja, en wat is een gevoelstemperatuur van min 15? Hoe meet je dat? Ja, dat gaan we tot op de bodem ja. uitzoeken. Ivan, ja, nou, dat weet je snel genoeg hoor. En, en, en daar hadden we het net toch ook over. Als je op het terrasje zit, dan uh, in het zonnetje, dan kan het zo voelen als plus 5. En loop je ergens over de dijk te showen en de wind, dan voelt het als min 30. Dat weet oh, je... je wel hoor, die gevoelstemperatuur. Maar dat vind jij dan? En dan denk ik, Bart, misschien, nou, er is niks snel. Ja. Dus wat is ja, dan het gevoelstemperatuur? Is ook wel een gevoelstemperatuur? Nou ja, het is, bikkel, ja. het is sowieso de gevoelstemperatuur is wat je zelf voelt. Maar dat voor 50.000 mensen te bepalen. En sowieso, waar gaat dit land in? We zijn echt gek aan het worden. <laughs> <Zat je laughs> wat helemaal gek <laughs> aan het worden. Dat je, dat je gewoon niet gaat voetballen omdat het te koud is zijn. Of sterker nog, dat je niet voetbal mag gaan kijken, want dan mag je toch ook zelf bepalen of je gaat of niet. Ja. Ja. Als ik het te, te koud vind, dan ga ik toch niet. Ja. Koel even af, joh. Nee, nee, ik ben ja, nu, nu, nu kom ik op stoom. Ja. <laughs> nou, dan even naar een itemje gaan. De succesvolle Olympische sporters, die zijn weer thuis. Onder begeleiding dus het laatste stukje van de vlucht van die F-16's. In de vrieskou en met een flinke jetlag werd Team NL door twee iets te enthousiaste presentatoren gehuldigd op de coolste baan in Amsterdam. En verslaggever kunnen Hendricks, ook wel enthousiast hoor... die was er ook. Hier staat Team NL! Daar zijn ze dan, Team NL, kou kleumend... in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dit is onze eerste helft, we gaan even oefenen. Laat je horen met de NOS, laat je horen in heel Amsterdam... voor... Kroeniel! De meeste sporters sprinten na de huldiging direct naar huis... om een uh, warme douche te pakken, Irene Schouten...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 Al die mensen die je ziet, dan ben je wel heel blij. De flyer pakt goud op de 5000 meter voor vrouwen. Hier is Esmee Visser! Ja, ik ben echt een beetje verbaasd van hoeveel mensen en hoeveel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 Zo'n speler maakt je natuurlijk wel in één klap beroemd, hè? ook in Nederland. Ja. Besef je dat, dat je gewoon echt een bekende Nederlander gaat worden nu? Ja, en, en, en, ja de, op een gegeven moment uh, is dat wel tot hem doorgedrongen. En dat maakt me ook wel een beetje bang of engerig. Maar uh, ja... Ook leuk, ja. kun je ermee omgaan? Ook leuk, ook wel leuk, maar... Uh, ik vind het ook wel leuk om gewoon nog een beetje in de, op de achtergrond te zijn. Ik, hoef, ja, ik, vind, ik, voel me wel, ik voel me nog niet heel gemakkelijk uh, met zoveel aandacht, maar uh, het zal wel wennen. Brons op de Mastart! Hier is voor jullie, niet al minder dan iedereen schouten. Na het winnen van je brons, zei je van god, misschien ook wel een beetje teleurgesteld. Misschien wel een beetje blij. Een paar dagen verder. Uh, wat nu? Nog steeds hetzelfde. Mixed feelings? Ja. Ja. Ja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 Uh, Suzanne, al die, al die, alles mooi. Dus ik bedoel, ja, zoek er daar maar één tussen uit. Ik kan het ook niet. Ik doe het niet, maar ik kan het ook niet. Barry, dankjewel, je En uh, lekker nog even draaien. Hè. Maar we gaan er nog even in. Ha-sa! feesten! Zo, wat een feestje vandaag. De coolste baan van Nederland. Laat het ook ja. ja, dat was een leuk feestje. Uh, <tossimus> Ivan van Duren, jean uh, van VI, Bart Vriesta uh, van onder meer de Volkskrant en Hans Klippers van het AD. Wat vonden jullie van de huldiging? <tus> een beetje veel herrie. En, maar ik vind eigenlijk erger, wat ik hoorde... dat ze toegangsgeld toegang hebben gevraagd. Entreegeld hebben gevraagd. 1350, geloof ja, ik. Dat vind ik dan eigenlijk dan? erger ja. dan die speaker. Daar maar misschien was dat, zaten ja. er zo weinig mensen. Ja, ja, ja. Maar het kan zijn ja, dat, dat, dat je dat moest delen. betalen... omdat de krooste baan nog open was. Ja, uh, maar dan doe, dan doe je een avondje dan. helemaal niks, denk ik. Uh, geen toegang een keer, want uh, hm. zo'n huldiging is toch iets apart. Ja. Ik, vind ja. dat heel, ik zal dat heel raar vinden. Ik weet niet of het waar is, maar... Uh, uh, Iwan kijkt bij nu aan of het er ja, heeft, het behoor, is ook, Het geloof is geloof dat gewoon... die presentatoren heel duur waren. Ja, ja, ja. <laughs> Daar zit het ja. Ja. Ja. Ja. ja Wat vonden we daarvan? Nee, maar iemand gelooft het gewoon niet. <laughs> nee, ik zag, nee Ik zie het net voor het eerst. En ik, ik, ik bedoel, ik ben vanaf... Yvon van genep in Haarlem al stond al vol. En ik zat, het leek wel FC Amsterdam. Daar zaten ook een paar honderd mensen. Zeg maar. dus ik, zat, ik was gewoon vooral heel erg verbaasd... over hoe weinig mensen er waren. Weinig. Maar als ik dit hoor, dan... Uh, zak mijn broek af is een cliché, hè? Mm -hmm. Maar dan, uh, nou, dat, dat zou wel heel erg uh, triest zijn. Ja, want in het verleden, ik herinner me nog... De aankomst in Den Bosch naar ja. Londen, geloof ik. Ja. Dat was gewoon op een plein ergens plein, in een, ja. uh, in ja. een stad. Ja. En dat was steeds in Zwolle is het een keer geweest. Dus, uh, ja, maar zo'n stadion ja. is ook fantastisch. Ja. Maar dan, dan, ja, als je dan... Als ja, als waarom je zou ver... je dat niet gewoon openstellen? Weet je, wel? denk ja. van... Uh, ja, als ja, je, de koelste ja, baan bedoel, rond de nou, rijbaan Wat ik, wil je nog meer? Ik nou, dat ja. vind ik niet cool. dit is een zeer onkoele nee. baan dan. Nee, maar ik, ik snap de keuze. Ik snap de keuze nee, voor de stadion baan. natuurlijk het is wel weer Amsterdam, maar oké. Maar dat snap ik ook wel. Maar als er dan alleen maar lege tribunes zijn... Dat vind ik eigenlijk pijnlijk. Er zaten toch minder mensen dan in, uh, bij de Spelen zelf. Ja. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, want iedereen weer boos. Hoe ging dat uh, was dat na Sochi was dat een stuk beter? Ik zit even terug te nee, denken. Nee, nee, nee. Ik, ik heb het even meer dat het vaak die ging. een beetje ongemakkelijk of net niet helemaal eh uh, jevenet nee, maar. Ik dat is misschien mijn eigen. Was Sochi ook Olympisch oh. stadion? Ik weet het niet meer. Ja. Het, ga, het Gaat uh, ook weer tot op de bodem. Zal ik het even googlen? Ik heb ja, dat er, heb ik al gedaan. Hoog, ik ik ben, nee, met het is juist de kans om heel veel kinderen kennis te laten maken... met ja. zulke sporters. Dus het en, het maar, zou het ja, zo mooi kunnen zijn. eigenlijk heel veel aan heeft. En nu, omdat je snel cash moet hebben of wil hebben... dan schiet je jezelf af. Als kans dat zo is, hè? Ja. Dus ja, dat, dat is, was ook ja, in, ja. De, in, in het Olympisch Stadion, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar toen ja. was die baan er volgens mij niet. Nee, de koersbaan bestond toen nog niet. Jawel. O, tot jaar? Ja, het Nederlands kampioenschap was er toen. Oké. Ja, en toen was het uh, goed vol, zullen we maar zeggen. Met dat kampioen dat, uh, dat kampioen werd er toen gehouden. Ja? Ja. Ik weet niet of ze dat toen met die huldiging hebben gecombineerd, moet ik eerlijk nou. zeggen. Hoor. Volgens mij, volgens nee, mij nee, wel. Dat kan niet, dat kan niet. Want ze uh, komen <coughs> altijd op, uh, op een maandag of een dinsdag aan. Ja, maar dan kun je verplaatst hebben. Volgens mij was het tegelijk hoor. Met een, uh, camera. Weet je wat? We gaan uh, even luisteren naar Svea Kramer. Dan ga je het ja. ondertussen van mij uitzoeken. Ja. Dan heb je ongeveer een ja, minuut dat had ik 1,5 Dat maar ik wil niet geloven. Het namelijk ja, ik geloof je wel. Ja, oké. Okay. Okay. Okay. Ik niet. Geef <laughs> weg aan je geloofwaardigheid. Gaan we luisteren naar Svea Kramer? Die maken zich namelijk zorgen. Uh, we hadden 16 medailles op de lange baan. Dat is een mooi aantal. Uh, alleen de schaatsers van Lotto Jumbo. Uh, alleen de schaatsers, zo moet ik het zeggen, van Lotto Jumbo. Dus dat zijn lang niet al die lange baan schaatsers. zijn al zeker van een contract bij een toploeg volgend seizoen. De situatie in het schaatsen, vooral de toekomst, is natuurlijk niet echt heel kleurig als je zo naar kijkt. Als je het heel zwart-wit bekijkt, dan zit 97% van de schaatsen over drie weken in de WW. Maak je je daar zorgen over? Nou ja, dat maakt Het is vaker gebeurd, maar is het extremer dan het geweest is? Het is uh, vooral opzienbarend, vind ik het natuurlijk, dat we zoveel succes en zo dominant zijn. En uh, zo'n fantastische sport en ook het land verkopen hier. Ja. En uh, vervolgens uh, moeten, moeten sporters eigenlijk straks over drie, vier weken weer met de collectebus rond. Dat kan niet waar zijn als je zo'n knappe prestatie hier aflevert met z'n allen. En uh, dat is wel een teken aan de wand. Ja, ik denk dat wij dat allemaal niet snappen hier, hoe dat kan. Maar is er, kan jij een oorzaak aanwijzen? Begrijp je ergens hoe dat komt? Nou ja, hoe, ja, ik vind het heel moeilijk om daar om de vinger op de sieren plek te leggen. En uh, dat heeft natuurlijk ook met een bepaalde marktwerking te maken. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk gaat het met golven. En ik hoop dat het uh, nu in een positieve golf komt. Ja. Is, is het belangrijk, dat want, het, uh, want jullie ploeg staat hè, als een huis, hè? Ja. ook voor de komende jaren, dat er ook weer een, een nieuwe ploeg bij komt die, die tegen te, te, teg, tegengas, gas heeft. Ja, absoluut. absoluut. Tuurlijk, uh, hoe meer uh, grotere ploegen uh, tegen elkaar kunnen strijden, hoe hoger het niveau ook wordt. Dat zei Sven Kramer. Die overigens gehuldigd werd in Assen ook in 2014. Ja, je hebt het nog even uitgezocht. Ja, die had gelijk, ja, ja. hè? In Assen en in de Krolsterbaan, Oké, okay, ja. sluiten we dat gedeelte nu af. De boodschap van Sven. Het feit dat die schaatsers toch nog vaak moeten leuren en zeuren... om ergens onder de pannen te zijn. Schrikken jullie daarvan? Ik begrijp het wel. Hans, ja? Bij Olympische Spelen mogen de, komen de sponsornamen van de teams niet in beeld. Dan moeten ze zich houden aan de Olympische regels en mogen ze alleen de, de, de namen voeren van de uh, NOC-NSF-sponsors. Uh, ja. nou, dat is een probleem. Een als, jij, als, jij, als jij een ploeg hebt en je, en je wil nu cashen zeg maar, qua aandacht... dan kan dat niet, omdat je, omdat je naam niet in beeld komt. Dat, daar gaat het om. Lotto Jumbo is iets anders, Lotto is ook uh, NOC-NSF. Dus dat, Zo zit dat, het. dat is het verschil. Ja. Klinkt logisch, Bart. Ja, nee, dat dacht ik ook. Ja, ze kunnen... uh, ja, je ziet er gewoon helemaal niets van. En uh, er is ook niemand die gaat zeggen... Van, uh, dat hij in de Lotto Jumbo-ploeg zit... of weet ik veel wat, expres. Nee, je, je bent eigenlijk helemaal niet zichtbaar... denk ik, bij, bij het grote publiek. Misschien wel bij de kenners, maar... Maar niet bij de grote dikke. Maar het is wel raar, want deze situatie hebben we natuurlijk bij een andere bond al eerder uh, zo gehad. Met de Bebinton Bond kan ik me herinneren. Dat er toen een enorm conflict was, omdat er uh, uh, spelers waren die wilden met een speciaal record spelen. Uh, ja. van een ander merk dan de hoofdsponsor van de bond. Ja. En dat leverde toen een enorm conflict op, uh, ja. kan ik me herinneren. Dus dat moet toch ook bij NOC NSF film ja. bekend zijn om daar een oplossing dan eventueel voor te bedenken. Uh, dat lijkt me ook. Maar goed, het is, dat, dat is echt. Een, kijk, als jij, als jij uh, een bedrijf bent en je. je en je, geeft, je stopt veel geld in een schaatsploeg. En je, je komt op het moment dat waar het om gaat niet in beeld. Dat is, ja, dat is toch triest. Ja. En dat is, dat, dan lijkt het een moment om te denken van nou, uh, laat maar zitten. Ja, nu schijnt Kramer zich niet zo uh, zorgen hoeft te maken over zijn inkomen. Maar dat is dus omdat hij waarschijnlijk buiten de toernooi... nog genoeg andere vormen van exposure ja. heeft. En waarbij zo'n Jumbo dan wel eventjes kunnen communiceren wie ze zijn. Ja, op Jumbo, die, die, daar zit het probleem ook niet. Die blijven ja. wel, want die zijn ook uh, sponsor van NACNESF. Het zit hem in een andere bedrijven. Ja. ja. Nou, dat klinkt als uh, simpel op te lossen. Je dan moet, dan moet, moet dan water bij de wijn doen, toch? Ja. Ja, overigens, ik weet nog, het WK 74, toen hadden we dit probleem ook al. Zo? Met die voetbalschoenen. Adidas, met, uh, met Adidas en, en Puma. En dat de Puma-schoenen dan werden overgespoten en dan twee streepjes kregen. En dan kon ja, toch en dan, op zijn deden ze toch, dan droegen ze ze toch <coughs> en deze één streepje zwart maken. En ja, dat was precies. een ander merk. Ja, ja, ja Hij is wel van alle tijden. Ik dacht dat, dat Ritsma toen die strijd <coughs> al min of meer gevoerd had. Met, met zijn Sanex-ploeg toen, dat is ook al etterlijke jaren geleden. Ja. En, en toen was die discussie er ook al, want het is eigenlijk nog steeds niet, uh, niet opgelost. Nee, maar dat eigenlijk. is het puur, puur bij Olympische Spelen. Ja. Want bij WK's en EK's en NK's kunnen ze gewoon, die, die, staan ze wel op het, uh, ja. uh, het trainercheck. Ja, maar en het zijn het niet de kleuren zeg maar, van het pak nee. natuurlijk. Nee. Nee. nee, de grootste exposure is natuurlijk bij de Spelen, want ja. dan kijk je er ineens miljoenen. Okay, in. Ja, ja. Mm. oké, okay, nou, uh, Maar zo, zo is nou uit de maar, licht. Maar, maar zelfs iemand als Wust. Ik bedoel, die heeft hè, die de grootste moeite gehad om een ploeg... om een sponsor bij elkaar te krijgen, om een ploeg bij elkaar te krijgen. Ja. Uh, hè, om het geld bij ja. elkaar te krijgen. Wat zegt dat dan over het schaatsen? Het zegt wat over de markt, denk ik. Ja? Nou dat was dat wel, wel. volgens mij wel een andere tijd. Volgens mij was er toen nog crisis. Dus dat, dat werkt natuurlijk ook niet mee. Nee, maar dan zegt ze iets vier, over vijf jaar dat, jaar geleden dat er een dan meer hè, exposure of meer... meer ge... Ja, hoe zeg je dat? dat publiek dat publiek Ja, de gunfactor ja. Sympathiek. Ja. We willen al Kramer, zo is het toch helaas... Uh, kramer toe... is toch iets meer uitgesproken, hè, denk ik. ik denk, die heeft toch iets meer rauwe randjes dan, uh, dan Wust. Ik denk dat dat uh, het verschil is, dat, uh, dat, dat, dat sponsors daar ook al naar kijken. Lijkt mij. Ja, Maar goed, het heeft, het heeft weer te maken met die naam. Als je Wust kan steunen, uh, als, als een bedrijf kan steunen... en die naam is constant in beeld tijdens de Olympische Spelen... dat het meisje is, weet ik hoeveel keer in beeld, dat is heel iets anders. Ja. En dat kan dus niet. Dus ja. dat... Uh, dan stap je er dus niet En mag ze dan ook met de interviews en zo bijvoorbeeld buiten om... buiten het stadion ook niet de mutsje op? Dat is dus tegen de contract van het moment dat ze vliegt tot ze terugkomt. Puur ja. Daar mag ze niet zeggen over, oké... Het verschil met het wielrennen is gigantisch. Die ploegen die eten gewoon natuurlijk roompot of noem maar op. En rijden in die kleuren. Dit verschil is enorm. Als je dat helemaal niet kan zien op dat moment. Oké. Uh, tot daar uh, hierover. Even naar wat anders. Een opmerkelijk beeld hadden we na de finale op de massastart. Die uh, massastart werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Sung Hoong Lee. De Koreaanse coaches vierden feest aan de ijsbaan. Alleen Bob de Jong niet. Hij is ook in dienst van de Zuid-Koreaanse Bond als assistent. Maar stond een etage hoog op de tribune. Dus wat doet hij? Hij springt naar beneden. Precies tussen de Nederlandse coaches Arie Koops en Geert Kuiper in. Met gevaar van eigen leven. Een sprong. Van je welste voor de man die zo werd geroemd. Wat doe je nou verdommen? Hij mag er helemaal niet komen. Ja, dat moet hij niet doen, zeker niet op dat moment. Jij bent boos. Ja, ik ben nooit boos, maar toen was ik even boos. Nou, ja, dat heeft het helemaal. Nou, ik vind dat het niet kan. Je kan niet, uh, je kan niet van drie ogen van de tribune springen. Bijna op, op mij in op Ari. Dat had wel even anders gekund. En, uh, ja, ik, kom natuurlijk ook, ik, ik zit vol adrenaline dat er een sprint is. Uh, ja, ik ben ook een oud sportman, een sprinter. Dus... Uh, dan laat het me toch even gelden. Ja, dat was boze Geert Heel Zielig. Heel slechte, zielig. Slechte verliezen. Heel he? zielig. Ik heb me er mateloos aan ge... De, de, de twee onderwijzers, die meneer de Jong even... Bobby, dat mag je niet, niet doen. Ze kwam, hij kwam helemaal niet op hun terecht. Ik heb het, uh, wel, wel filmpjes gewoon terug te zien. Te zien de ja. jongen was enthousiast. Uh, Bob de Jong is natuurlijk altijd een beetje een anti-held geweest. Heeft, het, uh, heeft een contact bij de Koreanen. Doet het leuk. Springt uit zijn enthousiasme springt hij naar beneden. Voor zijn eigen gevaren. En dan wordt hij eventjes... Terwijl hij dus die mensen omhels even aan zijn, aan zijn jas getrokken... en even door de twee onderwijzers gezegd van... Uh, Bob, dit mag je niet doen. Hoor. Nee, en, en ook redelijk fysiek ook. Uh, Vre ja, ja, vrees. Ik vind dit vind echt, echt een dieptepunt van de speel maar, maar Arie Koops had sowieso het toernooi niet echt. Nee, he? nee. nee. <laughs> maar, maar dat dat... Is, weet je, Ik kan me hun reactie ook voorstellen hoor, van, van, van uh, Koops en, en, en Kuiper... dat ze teleurgesteld zijn. Ja. Maar, Weet je, Bob de Jong is nog een bekende ook. Weet je wel, een oude uh, Olympisch kampioen. Die haal je niet zo terug. Dat doe je gewoon. Maar ze schrokken zich rot. Ja. Nou, ze dat kon... zijn gewoon geschrokken. Uh, ja, maar ze dat hebben later al... een hand gegeven. Ik heb die sprong gezien. Het is, uh, het is echt niet zo dat hij op, uh, op nee. iemand kwam. Totaal niet. Nee. Totaal niet. Nee. nee. Ik vond het vreemd te uitzien. Want als je Kuiper en Koos kijkt daar... dan lijkt het alsof ze eerst gewoon staan te kijken wat er gebeurt. En, dan, en, en opeens? Ja. Nou, en lees, niks. ja. Ze kijken elkaar aan van... Dit, dit kan, blijkbaar dit kan niet. En, en dan wordt Bob die dus... zei. dat mensen een emotie heeft van uh, blij om de collega's van Korea te ja, wordt u even teruggetrokken en dan wordt er even gezegd... jongen, dit kan niet, dit moet je niet doen, bla, bla, bla... Kom. Maar dan heb je je emoties eigenlijk ja. toch niet goed onder controle, nee. blijkt. En die Koops had toch nee. eerder al een aanvaring met de pers ook... waar ja. die vreselijk tegen tekeer ging ja. omdat de bepaalde dingen niet klopten. Ja. Ik weet niet of je dan helemaal fit uh, nee, voor de job bent. Uh, ja. Maar jij zei het was sowieso niet het, het toernooi van Koops? Wat bedoel je ermee? Nou ja, wat ik eerder zei. al Een aanvaring met de pers volgens mij. Uh, dat hele geval met, met Anema uh, lekte natuurlijk uh, nog uit. Wat, wat, wat er in Sochi was gebeurd. Ja, waar hij ook bij betrokken was destijds. Ja. Ja. Ik weet niet of hij daar uh, heel veel aan kon doen. Maar ja, dat bracht dat, dat, dat, toch ook een enorme smet eigenlijk uh, op, op ons uh, schitterende ja. Team NL. Dus uh, ja, dat, het was niet zijn toernooi. En misschien dat die frustratie er wel uitkwam. En dan komt juist Bob de Jong waar, waar ze het toch al niet zo op hebben. Hè. Nee die heeft daar ook wel weer een beetje een handje van. Ik kan me nog herinneren met die verkeerde wissel van Kramer... dat hij, dat hij derde werd en dat hij <laughs> ook tegen het plafond aansprong van vreugde... wat ze in Nederland ook niet zo konden waarderen. Ja, <laughs> ja dat is Bob. Ja, ja. ja dat is ja, wel Bob, mooi. En, en waren het de spelen van Bob, hè? want Zuid-Korea ja. toch... Wat is het, één keer goud, vier keer zilver, twee keer brons... Uh, nou ja, hij heeft hij toch al bijgedragen als assistent. Ja. Hij schijnt ook echt niet meer over straat te kunnen daar. Uh, oh ja. Hartstikke leuk van voor Bob. Uh. is toch heel erg leuk. Dus, uh, ja. weet je, en dan, en dan en dit is dan, ja... Dat vind Zielig. ik echt kinderachtig. Ja. Zielig. Nog ja. even uh, los uh, uh, hiervan. Gaan we even naar Schouten. Irene Schouten, die uh, won het uh, brons. Het goud ging naar de Japanse Nana Takagi. Johan de Wit, de Japanse bronscoast... die kwam een paar dagen voor de race naar Schouten toe. Johan zei dat ik totaal uh, niet goed was...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 Wat vinden jullie daarvan? dan loop je als coach dus langs een concurrent... en dan zeg je, oh, je bent ook niet goed. D dit ja, hoort toch ja. bij de sport? Ja. Dit hoort echt bij de sport. Weet je, ik, wij, wij, wij, er wordt zo overtrokken gedaan door dit soort dingen... ook met Anema, waar we het net over hebben... Hè, dat het dan eens matchfixing is. Ik heb uh, sindsdien spontaan twee uh, ex-topsporters gesproken. Die zeiden dat het gebeurt bij ons in Wereldbeker Toernooi... in andere sporten dan... Daar werd er altijd gekonkeld. En hij heeft gewoon gezegd: joh, doe een beetje rustig aan uh, uh, tegen Frankrijk. En er wordt dan er komt mevrouw Olfers, hoogleraar, die zit op tv te oreren... dat het matchfixing is. Ik vind dat we daar allemaal zo moeilijk over doen. En dan dit hetzelfde. Ja, daar, wordt, daar, wordt onderling, daar worden wat steken onder water uitgedeeld. Nou, dat, dan, moet je, dan moet je tegen kunnen. Ja. Het is toch heel raar als iemand zegt van... joh, als er één bij jullie valt, dan zorgen we alsnog dat jullie winnen. Dat, dat heeft hij eigenlijk voorgesteld. Dat, dat heeft dat, hij voorgesteld. Dat, dat ja. is toch belachelijk? Dat is niet, ik vind het niet belachelijk. Ik, vind het, ik bedoel, dat het, het gaat te ver. Ja. Dat begrijp ik maar. Het is matchfixing volgens mij. Nee, dat is geen matchfixing. Meer van ah, dat is geen matchfixing. Ja, Ivan is specialist. Uh, uh, Ivan doet matchfixing en, en dan, en dan, dan uh, hebben we getallen met 5, met, 6 uh, uh, nullen. Dit, is, dit gaat om niks. Maar matchfixing is toch wel Iwan, in, in, in definitie dat je, dat je afspreekt hoe een wedstrijd verloopt. En dat is toch wel wat hier ja. gebeurt. Ja, nee. Maar weet je, de, de, de kans dat Nederland zou winnen was 99,5 procent. Ja, maar nou, er dan kan altijd mh. iemand vallen. Ja, en als, als je dan ja. zegt van nou dan laten we jullie winnen, kan toch niet. Alles, alles kan, maar ik, ik vind het... Uit, hier, dit vind, ik vind het zo vertrokken ongelooflijk. En ik heb, ik zeg al, ik ken Adema niet, ik, ik zie dat hij een opruiertje het is, dat, dat is absoluut. Maar ik vind, oh, dat, daar is hier weer een commotie over gemaakt. Ja, het, het gaat nu van schouten naar Adema, maar ik wil... Hey, Ivan heel kort, uh, is het nou matchfixing of niet? Uh? Naar de letter uh, is matchfixing een wedstrijd regelen. Dus naar de letter uh, zou je kunnen zeggen ja... Hm. Maar ja. het is, uh, de, de, het is, het is uh, een Klein beetje spul. Nou, wat, ik, wat ik vooral zie is dat wij van de, wij, wij van de media. op zo'n groot toernooi is alles nieuws. Dus ik denk dat timing hier echt alles is geweest. En op dat ja. moment is iedereen is bezig met die Spelen. Kamervraag je eroverheen, talkshow. Uh, we hebben in Nederland ook allerlei andere zaken liggen. Die, die, die veel ernstiger zijn, waar niets mee gedaan wordt, die ook nauwelijks in het nieuws komen. Maar na de letter probeer je een wedstrijd te regelen. Dus ja. ja dat klopt wel. En ik snap ook wel dan de, de, de, de furie van ja, potverdorie, dan wordt dit zo groot gemaakt en, uh, en noem op. Dus naar de letter ja, ja. Maar, uh, maar uitvergroot, absoluut. Nu, nu, nu toch nog even over, over Schouten, want da, da, daar gaan jullie wel heel makkelijk overheen. Ik bedoel, de Irene Schouten die, die, die staat er op het hoogste podium. Die heeft er jaren voor getraind en dan komt er een, een coach langs. Dan zeg ik: Goh, ja, slecht zeg. Dan kan je ja, zeggen: van alle tijden, dan kan je je zeggen Ja, dan kan je zeggen van ja. Nou, ik heb ik dat een coach van een ander dat, dat dit gebeurt. Dat heb ik nog nooit op deze manier gehoord. Wel dat je uh, plaagstootjes uh, uitdeelt in de media bijvoorbeeld, maar gewoon direct in het geniep op deze manier. Ik vind het wel heel erg ver gaan eigenlijk. Het zegt ook heel veel over de coach, vind ik eigenlijk. <laughs> Heb je nog een vraag, of niet? Nee. <laughs> nee. Ja, ik vind het zo raar dat jullie gewoon zeggen... Van, oh, dat is de normaalste zaak van de wereld. Dit, dit, dus dit, dit, dit is en inslag in de sport. Dus echt scherende inslag. Geef een voorbeeld. Ja, weet, dat horen we niet. Want, want dit is heel gewoon dat, me, dat, me, dat ze elkaar uitdagen en zeggen: joh, je kan er niks ja, van. Ja, weet ja, ik uitdagen, allemaal, dat vind ik wat uh, anders. Nee, maar dat is, dit is toch ook uitdagen? Van, van, ja. Uh, ja, ik, ik zie hier geen kwaad in. Ik zie... het, is, het is niet netjes, het is niet aardig. Maar moet je aardig zijn in een topsport? Ik denk dat, Beugels, ik denk het niet. Ik denk dat oh. Beugelsdijk Iedere wedstrijd wel een keer zegt van zo. Ja. Die kopbal die, die, kop die, uh, die, ja. die zelf lekker op je voorhoofd. Ja, ja, ja. klerelaai. Ja, ik zeg er ja. ook niet echt van. Hoor. Nou, nee, nou, ja, ja. Okay, nou. gaan we gaan zo nog wel een goed verhaal over... uit de Argentijnse competities. Okay. Ja. Ik vertellen. We ja. waren voor een half tien. Ja. NPO want... en Radio 1. Het is namelijk al 1.30, is het 1.00, overal elf. en Bastiaan Nachtegaal zit hier met het NOS Nieuws. Het lichaam van de vermiste 17-jarige Orlando is gevonden. De Rotterdammer is aangetroffen in de Haagse wijk Ippenburg waar hij ook voor het laatst was gezien. Daar werd gezocht omdat de politie hele specifieke informatie binnen had gekregen. Wat voor informatie dat is en waaraan hij is overleden is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met een misdrijf. Orlando was een week vermist nadat hij via internet had afgesproken met twee mannen. Eén van hen had hem afgezet in Den Haag. En de vermiste baby Hanna is teruggevonden. Ze was met haar biologische ouders in een vakantiehuis in Duitsland. De ouders zijn aangehouden. Het kind woonde bij een pleeggezin, omdat ze was mishandeld. Voor het meisje was een Amber Alert uitgegaan. En op televisie is Mies Bouwman herdacht. De presentatrice begon haar televisieloopbaan in de jaren 50. Onder andere Cornel Maas en Robert ten Brink prezen haar... om haar nuchtere stijl van televisie maken. Mies Bouwman overleed vanmiddag. Ze was 88 jaar oud. Ik denk de run voor lunch was 35 laps of zo. Uh... Yeah. Yeah. Ja, daar zijn we. Sorry, oh, de, de herstart van het programma. Ja, hij wilde even de, de, de opener van het half uur even laten horen. Dat kan ons nog wel hoor. Als je hem klaar hebt staan, dan spring ik hem gewoon af. Hij springt weg. Nee, hij weg. Okay. Dan gaan wij gewoon door. We hebben nog een klein half uurtje voor hem te gaan. sportforum met hier nog steeds aan tafel. Ze zijn nog niet weggelopen. Hans Klippers van het AD, Bart Vlietstra... van onder andere de Volkskrant en Ivan Verduren, journalist bij VI. Maar nog heel even kort over die Argentijnse competitie. Mariano Gouan, kennen jullie die nog? Die speelde vroeger bij, bij Ajax. Die heeft me wel eens verteld dat er vroeger bij de toppers... in de Argentijnse competitie... Um, um, privé werden gezet op de vrouwen... Van de spelers waar ze tegen moesten spelen. En dan werd er keurig anderhalve week bijgehouden wat die vrouwen allemaal deden. En dan bouwden ze dat in de wedstrijd bouwden ze dat op. Door opmerkjes te maken kwam je vrouw nog tegen. Daar en daar is dus maar zo. En dat bouwden ze dan op. Totdat ze verzonden dat ze die vrouwen ook hadden gezien. terwijl die vreemd ging met iemand anders uit het team. Om die, om die spits op die manier maar een beetje uit de wedstrijd te krijgen. Om er even aan te geven hoe ver je daarin. Uh, en jij schrok hier toch van? En ik schrok hier ook van, ja. ja. ja in Argentinië verwacht je dat ze ja. maar ja. niet op de schaatsbaan, moet ik ja. eerlijk zeggen. Ja, ook daar gebeurt het. Ja. Goed, het nieuwe Formule 1 seizoen is begonnen in Barcelona met de zogenaamde wintertests. De teams en de coureurs hebben twee weken op de om de nieuwe bolide in de vingers te krijgen. Daniel Ricciardo mocht als eerste de Red Bull uh, bolide testen en dat viel hem niet tegen. denk dat de run before lunch was 35 laps or something at once and we only came in because it was lunchtime. So yeah, it was reliability was strong. So I'm obviously really happy with how the teams prepared the car. Ja, Ik bedoel, performance, we zien zien. Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar het was een goede eerste dag, zegt Ricciardo. Louis Dekke in Barcelona, goedenavond. Goedenavond. Hij klinkt opgewekt. Wat, uh, wat maakt het een goede dag? Nou, dat vooral dat hij meer dan 100 rondjes heeft gereden. En dan denk je, ja, logisch. Met zo'n auto moet je gewoon 100 rondjes kunnen rijden. Maar iedereen die nog weet hoe het vorig jaar ging, weet dat die nieuwe auto van Ricciardo en Verstappen, dat is zijn teamgenoot, die was niet vooruit te branden, sterven. Nog, hij stond alleen maar stil. had de ene kinderziekte na de andere. Dus het doel voor dit jaar was duidelijk. Hij moet in ieder geval betrouwbaar zijn. En Ricciardo heeft. Ik denk ongeveer 82 keer gezegd dat hij zo blij was... dat die auto reliable was, betrouwbaar was. Dat hij eindeloos door kon gaan. Dat hij, zoals hij net zei, alleen maar hoefde te stoppen eigenlijk om even te lunchen. Dus dat is de grootste overwinning. Ja. Dat, dat alles solide lijkt betrouwbaar. En dat is een veel beter begin dan een jaar geleden... toen ze eigenlijk na dag één al wisten allebei... we gaan geen wereldkampioen worden. Ja, dus het feit dat ze de snelste tijd hebben neergezet... de meeste rondes, dat is eigenlijk het belangrijkste. Die snelste tijd is zelfs compleet oninteressant. Uh -huh. Snap jij het nog? Het is echt zo. Het doet er totaal niet toe. Het gaat om die honderd om rondjes zelfs nog iets meer. Veel belangrijker dan die, die tijd. Want je weet namelijk in dit soort tests niet wie het achterste van zijn tong laat zien. Je weet niet of er tien kilo benzine aan boord zit of honderd. Je weet helemaal niks. Die tijden zeggen niks. Het uh, gaat vooral erom dat je veel rijdt. En daar uh, heeft Red Bull vandaag de strijd gewonnen. En dat is ja. goed nieuws. Toch, ja, het is misschien inderdaad een herhaling... omdat vorig jaar het ook zo vaak een fout ging. Maar ik, ik kan me dan toch overbazen dat dan de grootste blijdschap... bij zo'n testrit erin zit dat je 100 rondjes kunt rijden... met een auto van miljoenen euro's. Dus ik denk, ja, als als hij als dat niet eens kan... Kun je met ja. een auto bedoelen? Ja, dat kan ik ook, ja, met mijn auto. Ja. Ik, ik snap het. het bedoelt al die balans gevonden worden... tussen de kracht en, en net op de randjes van wat de natuurkunde nog toestaat. Maar dat zo'n auto 100 rondjes kan is dat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Ja, maar je kent, je kent dat spreekwoord hè? met uh, de zwakste schakel en zo. En dat is in, in de Formule 1 absoluut zo. En die auto's die komen net uit de fabriek, net uit het lab. Die worden inderdaad op de limieten ontwikkeld. En laten we de vergelijking met raketten maken. Uh, waarom is een raketlancering altijd zo spannend? Omdat het op papier allemaal fantastisch gaat. En in de praktijk gaat het nog wel eens mis. En als het misgaat, gaat het vaak ook grondig mis. En... Uh, het, het, heeft, het is misschien een beetje een kromme vergelijking, maar je kunt de Formule 1 auto's, de huidige Formule 1 auto's, hebben ontzettend ingewikkeld. Heel veel elektrische technologie, zelfs in de motoren. Die motoren zijn deels elektrisch. Er zit zo ontzettend veel technologie in, dat er ook heel veel net even de fractie anders kan werken dan jij met al je wijsheid verzint. Dus het is niet voor niets dat ze acht dagen nodig hebben om, je kunt zeggen, die auto in de vingers te krijgen... maar ook gewoon te kijken van waar zitten de kwetsbaarheden? Waar moet aan gewerkt worden? Hm. Hoe garandeer je dat die auto straks 21 Prix op rij... van kop tot staart heel blijft? Ja, dus ze zijn heel blij, maar het zegt eigenlijk allemaal ja. niet zoveel. Ze zijn heel blij, het zegt niet zoveel. En het belangrijkste op zo'n dag als vandaag... is eigenlijk vooral kijken hoe is de lichaamshouding? Hoe gedragen mensen zich? Hoe, hoe zijn de mensen om coureurs en om teams heen? Hoe, hoe, hoe kun je een beetje in die ogen en op de schouders... et cetera zien of ze zich lekker voelen of niet? En Nou ja, dat, dan is het op zich wel weer veelzeggend... Dat, dat bij Red Bull de sfeer echt beduidend beter is dan een jaar geleden. En natuurlijk koop je er niks voor. Want als morgenochtend Max Verstappen... De pitbox uitrijdt en na 300 meter stilstaat. dan staat ons land weer op zijn kop. En dan kun je zeggen: Ja, maar Ricciardo rijdt meer dan 100 ronden. en bij Max is het zomaar weer voorbij. En dat kan allemaal gebeuren. Ja. Dat hoort bij deze sport. Het hoort vooral bij deze periode, deze test. Alles is nieuw en alles wat nog net nieuw is. kan nog kapot. En zo is het ook met nieuwe auto's. Als je, eh, laten we zeggen, van welk merk dan ook een nieuwe auto koopt... weet je dat als hij net uit de fabriek rolt, als hij nog nieuw is... dan kan er van alles mee aan de hand zijn. Terwijl als die auto al vijf jaar wordt gebouwd... dan weet je, er zit eigenlijk geen fout meer in. Ik weet zeker dat hij het doet. Nou, dat is hier in extreme vorm ook zo. Ja, morgen verstappen weer, hè? kort. waar ga je op letten? Uh, vooral op hoe hij uit zijn ogen kijkt. En dan niet zozeer aan het begin, want natuurlijk is hij blij dat hij gaat rijden... maar het is veel boeiender om te zien hoe hij morgenavond om kwart over zes uitstapt. Als, ja. als het goed is, ook honderd ronden achter de rug heeft. Is hij dan nog vrolijk, dan kunnen wij ook vrolijk worden. Goed zo. Dankjewel. We horen je ongetwijfeld morgen weer. Dankjewel, Louis. Ja. Hoe wordt hier aan tafel naar het Formule 1 seizoen uitgekeken? Is dat ook vooral, uh, doet hij het of doet hij niet? Want dat was het vorige seizoen vaak met Verstappen. En dan heb ik het over de auto. Ja, precies. Ja, ik, ik vraag me af wat voor garanties dan toch. Ja, ik, ik ben hem best wel een leek hoor. Maar zo'n testdag dan toch kan geven. Als je zoveel Grand Prix hebt en. Uh, om zo'n lange weg te gaan hebt. dat je dan nu al zo vrolijk bent over die auto. Ik weet al dat het een jaar geleden natuurlijk een drama was vanaf het begin. Maar ja, ik weet niet hoeveel. Uh, ja, hoeveel garanties dit geeft. Daar nee. ben ik wel benieuwd naar. Ivan, liefhebber? Nou, ik ben wel gefascineerd door uh, de. de, uh, de um door de enorme aanhang van zo'n... dat een Nederlandse jongen het zo goed doet, zeg maar. En wat dat teweeg brengt uh, uh, onder... ja, We hebben natuurlijk als voetbalblad ook heel veel mannelijke lezers... maar ook om me heen dat ik zie heel veel mensen, ik zie soms Max Verstappencafés... mensen die ervoor thuis blijven. Dus ik ben echt gefascineerd door hoe... ik heb nooit geweten dat het sport naast voetbal zo populair kon zijn. En dat, dat fascineert me echt mateloos. Uh, dus dat. En twee, wat ik ook uh, voor de grap wel eens doe... want op een gegeven moment ga je dan zelf ook kijken... want, want dan denk je, wat is er dan zo leuk aan? En, uh, ik ben wel eens bij zo'n race geweest... en ik wist al heel snel niet meer wie er een ronde voor lag en achter. Je moet het allemaal... Er zitten allemaal dingen vast. Uh, wat me ook opvalt is het commentaar. Uh, het heeft natuurlijk niks meer met journalistiek te maken. Maar dat is bijna... Het uh, hoeft ook niet hoor. Maar het is, Sorry het is Jack, van, Jack van Gelder keer 100. Zo enthousiast. En als je dan soms op Twitter kijkt over Verstappen... Dan in Nederland is het altijd een schande. Want de auto is slecht. Dit is slecht. Hij is uh, benadeeld. Maar kijk je... Op Twitter zie je ook internationaal... Er wordt internationaal ook wel heel anders naar hem gekeken vaak. Als een roekeloos iemand die gevaarlijk rijdt... Uh, het is vaak zijn auto natuurlijk. Die, het ligt altijd aan de auto. Terwijl als hij het niet goed doet, het ligt hij aan de auto. Dat doet hij het wel goed? Is hij fantastisch. Tenminste, zo, zo hoor ik het. En de. de, de... Ik ben een outsider, maar je wordt vanzelf erin getrokken. Want als je ook maar iets kritisch zegt... dan lijkt het wel of je tegen een Ajax-fan zegt dat fijn het beter is. Ja. Mensen zijn echt fanatiek. Je Maar leeg over je heen, Ja, en als je dan ziet wat er in Spa... dat er tienduizenden ja. mensen het oranje... nou, dat, op een of andere manier trekt me dat dan meteen. Ik vind dat dan heel fascinerend. Ja. fascinerend. Dus dat trekt me eraan en dat interesseert me heel erg. Zo van, jeetje, wat, uh, wat is dit groot? Ja. Ja. En Hans? Ja, ik heb hetzelfde. Weet je, het is ook een leuke gozer nog. Die, die, die toch goed voor de dag komt ook in, in zijn uitstraling. Dus ja, ik vind, weet je, ik, ik verheug me er alweer op. Weet je, ik ben ook geen, geen, geen expert ik heb niet heel veel met auto's, maar ja, ik ga, ik zit toch elke keer om twee uur uh, voor de buis kijken uh, wat hij nou weer van rare dingen gaat dat uithalen. moet ik wel? Vaak is het een minuut alweer Ja, maar, ja, nee, maar uh, <lacht> goed, dat is toch wel mooi. Dat er zo'n dat, dat, dat, dat er zo'n dat er zo'n zo zo uh, zo Nederlandse jongen uh, steeds gekke dingen uithaalt, dat vind ik toch wel mooi. Ik bedoel, je hebt ook een paar uh, doie erbij zitten, zoals die en zo. Ja, nou, dat dat vind ik dan. Dat, dat vind ik dit een mooi mannetje, weet ja, je wel? Is en, uh, ik geniet er wel. Ja, ja, dat is wel duidelijk. Goed, we gaan naar de, de, de regerend landskampioen. En daar gaat het niet echt goed mee. Wat is er met Feyenoord aan de hand? <tus> Abensjoin ja, dus is, uh, ha, ha, ha, ha, is uh, Ja, probeer het eens. Feyenoord PSV is toch de wedstrijd waar het vanmiddag op draait? Het zonnetje staat hier lekker op. Feyenoord gaat aftrappen. Nou ja, ja er klopt helemaal niets van. Nou, ik denk dat wij. Uh... Gewoon ondermaats waren vandaag. Het is eigenlijk op alle fronten is het een, uh, is het een uh, zootje. De eerste helft, de manier waarop we beginnen. Uh, niet goed.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 Ja, het zit daar niet in. En, en, en Kijk, er zijn hier al een paar dingen over gezegd. Iwan had het over kuit, dat speelt mee. Maar wat ik zelf zei over dat, dat ADO de beuk erin gooit... Fijn, dat gooit de beuk er niet in. Het is allemaal zo lief en zo, zo netjes. Uh, ja... Om even uh, door te gaan, wat ik niet begrijp van Van Bronkhorst. Mijn collega's zullen er misschien anders denken, is dat hij niet heel snel, zo snel mogelijk, dat centrale duo hersteld heeft van, uh, he, van de heide uh, Bottergrien. Daar, daar, daar heeft hij in mijn ogen, voor mij konden ze al eerder uh, spelen. Hebben ze een tijdje op de, op de bank gezeten. Waarom doe je dat dan niet? Om, om, om, om te proberen terug te grijpen op, uh, op vorig jaar? Ja, misschien zitten er en, aan medische aspecten aan, natuurlijk. Hè? Dat zou kunnen. Dat, dat kunnen, dat kunnen. Maar ik denk dat hij, dat hij iets langer gewacht heeft dan, dan nodig was. Ja. Dus. We, Weet jullie er meer van, Ivan? Ja, er zit een ander aspect aan. En dat is dat uh, een weeffout in, uh, in Feyenoord. Ajax-PSV uh, spelen in de Jubilee League hè, met een jonge elftallen. Ze mm -hmm. spelen iedere week uh, met weerstand. Uh, Feyenoord heeft wel een jong Feyenoord, maar die spelen zo één keer in de maand. Spelen, die, ja. ergens, die spelen niet onder ja. weerstand. Dus er is geen plek uh, waar jongens die terugkomen na een blessure. een eerste kwartiertje, een eerste half uurtje, een eerste uurtje. Uh, kunnen, dat ritme kunnen ze niet opdoen. Ik begrijp dat het wel hetzelfde. gaat veranderen, overigens. Hè? Uh, ja, uh, maar uh, met veel te laat. Met het en, nieuwe seizoen. En, uh, je viel te laat. Ja. En vorig seizoen liep dat allemaal net goed af. Toen hebben ze met een. Ook het was een wonder hoor. Want hebben ze met, een, met, met 13, 14, 15 man gespeeld het hele seizoen. En dit seizoen uh, betalen ze daar de rekening voor. Dus dit heeft wel te maken met uh, beleidskeuzes. En uh, de spelers kunnen niet teruggebracht worden. En als je ze terugbrengt, zoals van Beek, die moest bijvoorbeeld in Napoli, moest hij er opeens ingegooid worden, terwijl de jongere een jaar uit was. Dan is het vaak met heel groot risico. Je kan natuurlijk niet. Een speler die, die, die maanden en maanden aan het terugkomen is... in één keer voor de, in een grote wedstrijd neerzetten. En voor Feyenoord is eigenlijk iedere wedstrijd groot. Dus je moet een programma hebben ja. waar die jongens terug kunnen komen. Hier, wat ik dan niet begrijp, hè? Mm -hmm. uh, uh, ze kunnen alles regelen in het voetbal. Hè? Ja. En dan zit je, niet in, in, zit je dus niet in de competitie waar je in moet zitten. Er zijn toch oefenwedstrijden uh, te regelen? Dat, is toch, dat is, lijkt me toch niet zo'n probleem? Helemaal met je eens. En, en, dat en dat doen ze dus blijkbaar ook niet. Helemaal met je eens. Ja. Nou, maar er worden ook fouten gemaakt. En, en kijk, als je kampioen wordt, is alles, is alles goed. En Nogmaals, daar was Kuit de debet aan. Bart noemde ook heel terecht iemand die minder genoemd wordt. Elia. Uh, de heer Elia, die in uh, ook een WK-finale heeft gespeeld. En ook uh, dat DNA uh, in zich heeft. dat je weet hoe win je grote wedstrijden. Een paar van dat soort jongens, dat maakt heel wat uit. En, ja, en, dan, en dan de nieuwe mensen, die vallen dan tegen. Amrabat uh, valt tegen, Boetjes uh, is natuurlijk uh, ja, uh, niks meer. Uh, maar de hiërarchie uh, in, de, in de hele kleedkamer donderde. In het begin van het seizoen heb ik het uh, ook nog uh, gevolgd. Er kwamen een heel aantal nieuwe jongens. Boetjes kwam terug, Habs uh, kwam... Uh, de muziek was anders, de, de grapjes waren anders, de taal was anders... en dat is helemaal hartstikke oké, okay. weet je... als je op het moment dat je dat veld ingaat met z'n allen wil winnen. Maar er waren er een aantal jongens al die begonnen te mompelen... van ja, gaan we hier de oorlog wel mee winnen? Het is wel erg gezellig. Ja. Op een gegeven moment was er zelfs wedstrijd 4 was er een... en toen won Fijne nog, de eerste 4 hebben ze gewoon gewonnen. Gewoon. Het was gewoon even de strafschop. Dan moest iedereen toen heel hard om lachen. En toen gingen ze, hoe heet dat spelletje met steen en oh, ja, ja, ja, uh, ja. schaar... Stenen dus schaap, papier, ja, ja. kramer en uh, boeetjes, geloof ik. En uh, nou, ik weet zeker dat onder Kuit en zelfs met Elia, die het ook van... Uh, je weet, zelfs het zal kan uiteindelijk beslissend zijn. Je moet gewoon serieus zijn in die wedstrijden, want het is doodserieus. Dan ga je geen grapjes maken of spelletjes doen over wie de strafschop mag nemen. Dat was, vond ik, al een signaal van het was uh, speels en het was te makkelijk. En toen kwam op een gegeven moment Manchester City langs. En die gaven die masterclass die achteraf iedereen kreeg was City. Maar daar is iedereen wel heel erg van geschrokken. En uh, nou, toen kon je nog zeggen Champions League, blessures, wat begrip opbrengen voor de ineenstorting. Maar nu moeten we toch echt concluderen dat uh, het cement is eruit. En Van Bronckhorst heeft het compleet uit handen laten glippen. Dus dit is ook David uh, uh, trainer En na die zeven nederlagen uh, gebeurt het nu weer. En alles wordt maar gezegd van woensdag wel even Willem II winnen... Is Moes dan nog helemaal niet even van Willem 2 gewonnen? Nee, maar, want dit klinkt allemaal heel negatief en dat is het meeste. Nou, nog nog bedoeld, geen hoor. maand geleden, nog geen ja. maand geleden, kwartfinale tegen PSV... was een hele overtuigende winst van 2-0 in de beker. Ja, maar een was... overtuigende winst, ja, ja. absoluut. Ja. Dat vond ik wel een uitzondering hoor, vond ik. Maar ja. waar komt dat dan ineens vandaan? Waarom weten ze dan ineens wel hoe ze uh, attractief dat en interessant zijn? Het is en toch en een beetje verzekerd het het in het begin goed publiek te achter, zeker in de kuip en dan, en dan kan dat loskomen. Maar dat gebeurt gewoon structureel veel te weinig. En precies ook wat Iwan zegt. Vorig seizoen had je eigenlijk drie leiders die drie groepen in die selectie aan zich bonden. En dat waren Elamadi, Elia en Kuit. Nou, je hakt eigenlijk twee derde weg. Kan je feitelijk niks aan doen. Die stoppen en de ander die gaat voor het grote geld. Ja, maar dan moet je wel zorgen dat daar, dat, dat opgevuld wordt. En dat lukt niet met subtoppers die nog nooit in de top hebben gespeeld. Waarvan er toch te veel zijn gehaald feitelijk. Allemaal jongens echt wel met talent ik heb Sint-Just en Ammerbad dit seizoen echt hele goede Kijk. wedstrijden zien spelen... maar ze zijn nog totaal niet stabiel. En ik sprak Elia een maand geleden nog. Die zei ook van ja, Dirk en ik, wij zeiden tegen die jongens van... we gaan nu dat krachthonk in. En die waren ook heel scherp naar de organisatie toe. Want Kuit is natuurlijk de absolute top gewend. En Elia in iets mindere mate ook wel. Die heeft ook in Duitsland en Engeland en, en Italië gespeeld. En die, die stelden gewoon eisen, ook naar de organisatie. Befijnend kwam er gewoon taart als er een keer gelijk gespeeld werd tegen Ajax. En Kuit die zegt van ja, maar dit staat nergens op moeten winnen. En we gaan nu met z'n allen dat ook in en geen gezeur. Want, want een fysio heeft vaak toch die autoriteit niet. En, en dat, is, dat is wat je nu heel erg mist. En wat met Van Persie eigenlijk te laat is gecompenseerd. Die komt midden in een seizoen binnen. Dat werkt ook ja, niet. Ja. Ja, en, en, en, en, en dan als je kijkt naar het duel met Willem II... als ze dat winnen, dan kom je in de finale terecht. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat ze tegen AZ komen te spelen. Dat zou, als je kijkt naar de ranglijst en scorebord nog wel enigszins logisch. Uh, logisch zijn. Denk je dan dat ze het nog een keer zouden kunnen als Willem van, van, van Willem II? We kijken er nu al heel ver overheen. Maar AZ speelt natuurlijk wel de pannen van het dak op dit ogenblik. Ja, Maar ik, ik, kijk, Willem II lijkt me niet zo'n probleem. Heel eerlijk gezegd, dat klinkt misschien heel overdreven... maar Willem II is natuurlijk zelf ook niet in goede doen... dus dat lijkt me thuis niet zo'n probleem. AZ wordt moeilijk, maar ik denk dat het een hele open wedstrijd is. Een finale is überhaupt vrij open, maar een mooie finale überhaupt... AZ Feyenoord of is. Maar goed, Johan, jij zegt nee? Ja, AZ heeft nog geen grote wedstrijd gewonnen. Dus natuurlijk, AZ, het is heerlijk om naar te voetballen. Alles dus gaat lekker, wind in de rug, geen enkele druk, fantastisch. Alleen iedere keer als ze erop aankomt, dan gaan ze er doorheen. En Bart uh, noemt, uh, Feyenoord speelt soms met twaalf man. Wie erbij aanwezig is geweest, die kan het bevestigen. Andere mensen zeggen, het bestaat niet. Maar in de Kuip kan het echt spoken en kan het publiek... Het. Dat is heel vreemd. Dan wordt de wedstrijd getild en dan... Was het niet Manchester City in de Champions League? Nou, dat was ook een fantastisch. Dat was vorig jaar Manchester United. was United, ja. En soms... Als dat doelpunt vroeg valt... Hè, zoals, dan, mm. dan kan het... Dan, kan dat, dan spelen ze daar echt met twaalf met mensen. Alleen in de wekenfinale... Alleen... Uh, krijg je een andere verdeling van de kaart. Ja, ja voordat ja. daar is weer... We Mocht het zich plaatsen... spelen ze uit volgens mij. Dus dan kunnen we misschien... De eerste uitgolf van Toonstra zien in twee jaar, bedacht ik me daar straks. Maar <laughs> dat er zijn, <laughs> Want ze zijn daar nog helemaal niet. Want ik heb uh, ook die wedstrijden tegen. Ik heb Zwift uh, thuis gekeken. Nou, fijn dat het is een moment zo stroef. Ja. Dat, uh, uh, dat iedere ploeg in staat is om in de wedstrijd te blijven in de kuip. als ze erop gefocust zijn. En nou is Willem II geen ado. Maar was het fijn dat ado geweest. dan had ik ze niet eens als favoriet aandurven. Maar kan aan Twente iets doen tegen AZ? Ik heb Twente de eerste helft tegen Utrecht gezien. Ik was echt, zo, ik zou er 0 drie voor ja. kunnen staan. Ja. Ja. Echt, uh, dus als, uh, ja, dat kan. Twente ja. heeft heel veel wapens, vind ik. Goeie As-Saidi is gewoon uh, een van de beste spelers uh, in en de jaren. is hij er vies. weer bij? Ja. ja, dat is de vraag. Ja. Dat is een beetje problematisch. Maar ook zonder hem hebben ze, hebben ze best wel wapens, vind ik. Ja. Het is wel heel kwetsbaar ook achterin. Als we het even over de trainers hebben. Zometeen dus ook over Verbeek en zijn avontuur daar bij Twente. En of dat uh, niet uh, wat eindig is binnenkort. Maar ook, hè, je zegt net Iwan uh, van Bronckhorst. is ook debet aan hoe het gaat bij ja. Feyenoord. Um, stel nou dat ze zich niet plaatsen voor de finale. Of de finale uiteindelijk niet winnen. Dus geen beker en, en een slechte plek in de Eredivisie. Wat betekent dat voor zijn positie? En de positie van Van Geel die hem heeft aangesteld. Uh, hij is heel veel krediet uh, kwijtgeraakt van het eerste seizoen. Het zal een hele moeilijke worden. Ik denk uh, dat je dan uh, toch moet gaan kijken naar de hele staf. Maar dus... heeft het nog nut als je uitgeschakeld wordt door, uh, door Willem II... om dan nog een uh, trainer te vervangen? Bedoel, nee, dat uh, sowieso niet. Ik denk dan moet je nee, dat niet... Nee, maar ik denk uh, aan volgend seizoen. Ja, Kijk, okay, je, ja. Fijn, het wordt, uh, is natuurlijk een topclub... maar in, in, in, in, in, in de laatste tien jaar hebben ze, hebben ze anderhalve prijs gewonnen. Of drie onder Van Bronckhorst. Uh, nou, we hadden het net over Koku. Uh, ik denk dat het een hele moeilijke wordt... omdat hij ook een aantal dingen heeft laten zien. Uh, het, was, het was het eerste jaar natuurlijk ook al hè, die zeven nederlagen... en dat ja. er dik advocaat erbij kwam. Uh, dat was ook niet Gio's keus. Dat werd ook aangereikt vanuit de clubleiding. Ja. Ja, als je ziet dat het zo lang niet goed gaat, dan zal je iets moeten doen. Nou, een vervangen, dat is niet mogelijk... Dus dan komt een clubleiding toch vaker uit. Ja, maar toen, toen hebben ze hem laten zitten. Ik denk dat ze hem nu ook laten zitten. Ik denk of alles gaat weg, tenminste van geel, zeg maar, van geel van Bronkers constructie. Of uh, ze laten hem echt, uh, ze laten hem wel zitten, hoewel die inderdaad bij de aanhang. Het is ook wel eindig, hoor, dat krediet. Je ziet ja. nu mensen, veel mensen, ja. ook wel van tevoren weggaan en het appt sneller, iets sneller weg nu dan dan vorig seizoen, wat ook logisch is natuurlijk. Maar ik denk, ik denk niet dat ze hem zo snel uh, de laan uit zullen sturen. Nee, ook, niet voor, ook niet voor volgend seizoen bedoel ik. Nee, ik nee, ja. denk niet. Ja, of, het moeten gekke dingen. Maar bij de aanhang heeft is hij een hele hoop krediet kwijt. Ja, bijvoorbeeld uh, Jones toch laten staan voor Vermeer. Hè? Dat, dat is er zo eentje waarvan... ja waar, waar de de heel de, veel ja. onbegrip uh, over is. Maar geef hem dan in ieder geval uh, wel een mooie afscheid. Uh, nee, niks dat, afscheid. Uh, hij kon natuurlijk vol, ah. vorig jaar... Uh, hij, kon, hij heeft zelf gezegd, ik ben hier nog niet klaar. Dus ik ben er niet altijd voor om een trainer zomaar... Uh, na een slecht seizoen... Nee, maar uh, als uh, hij gaat, geef hem dan een mooie afscheid. Zo bedoel ik het eigenlijk te zeggen. Ja, maar ja, maar wil, je, jij wil helemaal, je wil gewoon helemaal niet dat hij gaat, bedoel je? Nee, nou, dat zijn een, een beetje met elkaar te maken. Als het mooie afscheid er is, dan is het... Afscheid want dan het, blijft dan die, de chique ja. oplossing is, natuurlijk, hè, dat dat hij dat ergens anders naartoe zou kunnen gaan. De stap omhoog ja. is, maar ik vind het ook wel eens een keer gedurfd om iemand te laten zitten en je zou ook naar de staf kunnen kijken, misschien is wel van Gastel Wouters van Bronkorst. Te veel van hetzelfde. Als ik ja. zie altijd bijvoorbeeld als Coku. Uh, die dus de hele tijd discussiëren en actief op die bank. met zijn assistenten. Ik zie bij Fijn dat zitten eigenlijk, van. soms weet ik niet of ze wakker zijn of niet. Hm. Uh, daar kun je ook naar kijken. Je kunt ook naar je selectie kijken. En, maar goed, um, we zijn er natuurlijk niet de hele dag bij. Nog even. Nee, ik We zo niet alles helemaal mee. Um, Gert Jan Verbeek. Um, ja. hoe, hoe groot is de kans dat hij Twente de, erin kan houden? Daar hebben nog niet eens over eventueel. Uh, een, een bekerfinale, maar krijgt hij het voor elkaar... om Twente binnen, binnen de Eredivisie te houden? Ja. Wat denken jullie, Bart? Ja, hij, hij is aan de stand verplicht. Als je ook kijkt naar de begroting van Twente... en aan de selectie van Twente, die moeten er echt in blijven. Ik vind het, het zou het echt uh, best wel beschamend vinden als, uh, als ze dat niet lukt. Als we in Roda en, en Sparta zijn toch veel minder? Lijkt me, toch? Ja. Ik bedoel, dus die, die moet je in ieder geval onder je houden? Zeker. Ook ja. wat, wat, wat er nog bij is gekomen in, in de winterstop... Uh, Nee, die, die, die, die moeten erin blijven, anders uh, heeft hij echt gefaald. Ja. Je zegt ook, je, ze je hebben een frons. Nee, ik ben me opeens, dat het, dat gaat, ik zat over Twente te denken... en hebben inderdaad de vijfde begroting, noem maar op. Maar ik bedacht, maar het gaat over die bekerfinale. Stel dat Willem T. wint, dan hebben ze al... en die moeten tegen Twente, dan... Zit Willem Tel in Europa? Ja. Twente, ja, mag niet. Ja, Twente, Twente mag niet. Heeft... Ja. Ja. Nee, sorry, ja, maar dat schoot nog eens te bieden. Dat hebben ze eerder gedaan. Nicole Adriaans hebben ze ooit de Champions League gespeeld. Dus, ja, dat is het eh, rare Cambell. van woensdag. Dat, dat, ja, dat, is heel, dat is heel raar eigenlijk. Twente heeft eigenlijk een heel ander belang. Hè. Ja, die, ja, Goed, de beker is natuurlijk een schitterende prijs. Zeker na alles wat er gebeurd is. Maar... Ja, feitelijk moeten ze alles op de competitie zetten... omdat ze toch Europa uh, niet nee, meer kunnen Ja, en toch ja. is het een bekerfinale. Zeker voor die achterban daar, die zo gigantisch is... is, is dat zoiets magnifiek ja. om ja. mee te maken. En kan ja. die club dat... Ja, je gunt het ze zo van harte eigenlijk. Maar sorry, dat was de vraag. Ik dwaalde af. Want ik, ik, nou, ik, Verbeek, uh, uh, houdt hij uh, uh, ze in de Eredivisie? Ja, ja. je hebt nog ja. 20 seconden ongeveer. Verbeek, houdt ze in de Eredivisie? Ja, hoop ik voor die enorme schare Twente-fans. En nee, gebaseerd op alle resultaten die hij tot nog toe heeft geboekt... Ja. Ja, ja. Nou, we gaan het zien. Dank jullie wel, Hans, Bart, Ivan. Graag tot een, uh, tot een volgende keer. Ik ben benieuwd, ik hoop dat, ze door, dat het doorgaat, überhaupt woensdag. Volgende uitzending. Oh, de wedstrijd. Ja, ja, de, ja de uitzending ook maar. Ja, ik weet ja. niet gevoelstemperatuur de gevoelstemperatuur worden. Ja, ja. De, ja, Live te horen op NPO Radio 1 trouwens, vanaf half zeven. Zo is dat. Morgen hebben we trouwens Esther Vergeert te gast. Hij is een chef de mission van de Paralympics. Komt natuurlijk ook eraan. Maar we sluiten natuurlijk nooit af zonder die Dirk. Nou ja, vandaag werd bekend dat de halve finales van de beker van komende woensdag... ...mogelijk niet doorgaan vanwege de kou. Uh, woensdag dan is het Feyenoord, Willem II en AZ FC Twente. En dan zou er een gevoelstemperatuur kunnen zijn van min 20. En we hebben het even opgezocht en dat is heel erg koud. Dus men overweegt nu om die halve finales te laten spelen op klimaatneutraal terrein. Maar er wordt ook nagedacht over andere maatregelen... Uh, zoals het uitdelen van warme chocolademelk tijdens de dode spelmomenten. Het inlassen van enkele opstootjes, zodat de gemoederen verhit kunnen raken. Het vervangen van de cornervlaggen door vuurkorven. Het vervangen van de grensrechters door huskies, waarvan nog niet helemaal duidelijk is wat je eraan hebt. Uh, het inlassen van een dwelpauze, zodat er geen scheurtjes in het ijs komen. En, maar dat zou wel heel rigoureus zijn, het aandoen van een warme trui... Morgen, dan weten we meer. We blijven het volgen. Goed. Dankjewel, je wel, Diederik. Zometeen het oog. Ja, met... Ja, met Chris Keiner volgens mij. Ja, ja Chris Keiner. Tot, Tot morgen. Tot morgen. NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in. In het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen...